7 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. VVD wil beter besef van zorgkosten bij patiënt. Eenheidsregering in Griekenland lijkt ver weg. En PSV en Twente naar een knock fase Europa League. De VVD wil dat patiënten voor elke behandeling in het ziekenhuis te horen krijgen wat de kosten zijn. Volgens de grootste regeringspartij is de stijging van de uitgaven in de zorg het grootste financiële probleem van Nederland en daarom moet worden ingegrepen. Het draagvlak daarvoor is groter als iedereen zich realiseert wat zorg kost, denkt de VVD. Ook na afloop van de behandeling moet de patiënt een overzicht krijgen van de kosten. Volgens de VVD heeft dat als bijkomend voordeel dat mensen kunnen controleren of het ziekenhuis niet te veel in rekening brengt. Als het aan de VVD ligt, krijgt iedereen aan het eind van het jaar... ook van zijn verzekeraar een overzicht van alle gemaakte zorgkosten. Volgende week praat de Tweede Kamer over het plan. De plannen voor een Griekse eenheidsregering lijken van de baan. De oppositie blijft op het standpunt staan dat premier Papandreou... moet opstappen en dat er snel verkiezingen moeten komen. Volgens oppositieleider Samaras heeft Papandreou Europa en de euro bijna om zeep geholpen... met het plan om een referendum te houden over het reddingspakket voor Griekenland. Voor Papandreou zijn snelle verkiezingen geen optie. Die leiden volgens hem tot het bankroet van zijn land. Alleen een eenheidsregering kan de rust brengen die nodig is om zware hervormingen door te voeren, zegt hij. Vanavond beslist het parlement officieel of het nog vertrouwen heeft in de Griekse premier. Die heeft in het parlement een meerderheid van maar twee zetels. De Arabische Liga geeft Syrië twee weken de tijd om het leger terug te trekken uit de steden en een eind te maken aan het geweld tegen betogers. President Assad ging woensdag akkoord met een vredesplan van het Arabisch Bondgenootschap. Het is de bedoeling dat er zo snel mogelijk een dialoog met de oppositie op gang komt. Ondanks de beloften van het regime vielen er gisteren volgens activisten weer tientallen doden in de stad Homs tanks trokken een woonwijk binnen en openden het vuur op betogers. Een ooggetuige verklaarde dat hij tientallen lijken had gezien... bij het ziekenhuis, allemaal mannen met schotwonden. Voor vandaag wordt er na het vrijdaggebed opnieuw grote protesten verwacht. De gemeente Amsterdam wil op Koninginnedag... geen grote evenementen meer in de binnenstad. Volgens burgemeester Van der Laan is het in het centrum steeds drukker... wordt er steeds meer gedronken en zijn de mensen steeds agressiever... Aan die negatieve spiraal wil hij een eind maken. Dat betekent onder meer dat het 538-feest op het museumplein, waar dit jaar 200.000 mensen op afkwamen, verdwijnt. De gemeente biedt als alternatieve locaties het rijterrein, de arena en de Zuidas. Kleinschalige evenementen op Koninginnedag laat Amsterdam nog wel toe. Radio 538 is teleurgesteld. Volgens de radiozender verloopt het Koninginnedagfeest al jaren zonder problemen. In het Sparne in Haarlem is een vrachtschip gezonken. Het schip is volgeladen met zand en ligt dwars in de rivier. Het steekt nog net boven het wateroppervlak uit. Er was een lek aan bakboordzijde ontstaan, waardoor is niet bekend. Pogingen van de brandweer om het schip leeg te pompen zijn mislukt. De schipper, de havendienst en de politie overleggen over hoe het verder moet. Voorlopig is het scheepvaartverkeer over het Spaarne gestremd. In het proces over de dood van Michael Jackson hebben de aanklager en de advocaat van Dr. Murray voor het laatst het woord gevoerd. Vandaag beginnen de twaalf juryleden met hun beraadslagingen. Dr. Murray, de lijfarts van de popzanger, staat terecht voor doodslag. Hij zou Jackson een overdosis van het zware verdovingsmiddel Propofol hebben gegeven. De website van de HEMA was gisteravond urenlang nauwelijks bereikbaar. Er ontstond een stormloop op een taart die op de site gratis werd aangeboden. De bosvrucht en kost eigenlijk 4 euro, maar door een fout stond die op de site voor 0 euro. En op Twitter lieten honderden mensen weten dat ze er een hadden besteld. De HEMA weet niet hoeveel bestellingen er zijn geplaatst en beraadt zich nog op een oplossing. Het bedrijf vreest dat gratis weggeven flink in de papieren zal lopen. PSV en FC Twente zijn ook na de winterstop actief in de Europa League. De Eindhovenaren verzekerden zich van een plek bij de laatste 32... door een gelijkspel tegen Hapoel Tel Aviv, het werd 3-3. FC Twente won met 3-2 van Odense BK... en mag zich daarmee ook opmaken voor de knock-outfase van het toernooi. AZ speelde bij Austria-Wien met 2-2 gelijk. De Alpmalers voorspelden een voorsprong van 2-0. AZ staat nu tweede in de pool, achter metalist Kharkiv. Dan het weer nog bewolkt en af en toe wat regen of lichte motregen. Vanmiddag droog en van het zuiden uit zonnige periode. Middagtemperatuur tussen 15 graden in het noorden en 17 in het zuiden. Morgen veel bewolking, kans op wat regen. Het wordt dan met 15 graden wel wat frisser. ANWB Verkeersinformatie files bij Amsterdam op de A7 hoorn richting Zaandam. Langzaam rijden tussen Purmerend Noord en Knopend Zaandam over 8 kilometer. Aansluitend op de A8 verder richting Amsterdam voor Knopend Komplein 3 kilometer. Bij Rotterdam op de N57 outdoor richting Rotterdam. Voor de aansluiting met de A15 staat 2 kilometer.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 je herkent ze aan het Max Havelaar-keurmerk. Vanavond de eerste aflevering van de Waan van de Dag. Het programma over journalistiek, over nieuws, hypes en trends in de media. Met vanavond de mediastorm rond Mauro... en een blik in de keuken van de buitenlandverslaggever. De Waan van de Dag dan elke vrijdag live om tien voor negen... bij de VARA op Nederland 2. Koop nu al je decembercadeaus bij weekend.nl. Speelgoed, games, elektronica, wonen, mode. Korting tot wel 30%. Eerst WKAM.nl Hier volgt een uitzending voor de verkeersveiligheid. De wintertijd is ingegaan. Regen, bladeren, <coughs> pardon, en sneeuw en ijs kunnen zorgen voor gevaarlijke situaties op de weg. Hierbij verdubbelt uw remweg. Tijd voor winterbanden. Kijk op Bandenwisselweken.nl. En maak een afspraak met uw FACO-bandenspecialist. Koop nu thuis je december cadeaus met korting tot wel 30%. Eerstweekam.nl De bandenwisselweken worden mede mogelijk gemaakt door de FACO-bandenspecialist.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 Goedemorgen, de kosten voor de zorg stijgen maar door. De VVD wil nu dat patiënten beseffen hoe duur hun behandeling is. Daar praat ik zo over met VVD-Tweede Kamerlid Anne Mulde. De kosten voor het redden van de euro zijn ook niet meer te overzien. En als dan ook de patiënt nog tegenstribbelt, dan wordt het nog maar steeds moeilijker. De wereldleiders buigen zich op de G20 over de euro en Ron Linker doet verslag. En ze praten vooral ook over Griekenland, dat eerst de binnenlandse politiek weer op orde moet zien te krijgen. Griekse politieke tragedie lijkt vandaag tot een climax te komen. Moet er in Griekenland een regering van nationale eenheid komen of moeten er zelfs nieuwe verkiezingen worden uitgeschreven? Tot gisteravond laat werd er over in het Griekse parlement gedebatteerd, maar dat debat leverde geen eenduidig antwoord op. Connie Kees onze correspondent in Athene heeft dat allemaal gevolgd. Connie, um, de politieke situatie veranderde daar zo'n beetje per half uur. Hoe staat het er nu voor? Nou, kijk, duidelijk is nu dat dat referendum wel van tafel is. Maar voor de rest, uh, er ligt dus dat voorstel van uh, regering van nationale eenheid. Dat is een voorstel van de conservatieve oppositie, de grootste oppositiepartij. Maar ja, die is er nog niet. En ja, wat je gisteravond in dat debat zag... is dat uh, de, niet alleen de twee grote politieke partijen, maar ook de anderen... Ja, toch weer een beetje terugvallen in ouderwetse populistische retoriek. Hè? De oppositieleider Samaras wil in ieder geval niet... Papa van als premier in die overgangsregering die hij heeft voorgesteld. Hmm. En is het daarmee dan uh, kansloos dat er zo'n nationale regering... wat nationale eenheid komt? Nou, het is niet helemaal kansloos. Maar het is heel moeilijk. Uh, je moet je bedenken dat deze twee partijen. De socialisten en de conservatieven. Al jarenlang uh, tegenover elkaar staan. Zijn elkaar tegen Polen. Uh, de politiek is hier ook. Ja, met een moeilijk woord. Heel erg gepolariseerd. En geen enkele samenwerking is er ooit geweest. Hm. En dat moet dus heel langzaam opgebouwd worden. Ze moeten met elkaar gaan praten. En dat heeft Papandreou gisteren ook. Uh, nog eens een keer gezegd. We hebben hier in Griekenland politieke samenwerking nodig. Ja, en uh, natuurlijk om die uh, hervormingen door te voeren, de bezuinigingen door te voeren. En de leider van de oppositiepartij, Nieuwe democratie Samaras, uh, was daar altijd tegen, maar zei gisteren toch maar mooi, volmondig, het Europese noodplan voor Griekenland te steunen. Dat heeft Papandreou dan toch voor elkaar gekregen. Ja, precies. En uh, nou ja, je kunt zeggen dat, uh, dat Papandreou uh, met zijn ja, toch wel zeer risicovolle uh, voorstel tot een referendum... Uh, toch wel de oppositie op die manier uh, onder druk heeft gezet. Uh, maar ja, of, uh, of het nu echt tot een oplossing komt, dat is natuurlijk maar de vraag. Een alternatief voor zo'n uh, regering van Nationale Eenheid zijn nieuwe verkiezingen. Wat zegt Papandreou daarover? Nou, pap André wil in ieder geval uh, nu geen uh, nieuwe verkiezingen. Hij sluit dat niet uit, hoor. Hij heeft gisteren in zijn uh, ja, speech nog eens een keer gezegd... Uh, we moeten gewoon gaan praten. Ik sluit geen enkele kwestie uit. Ook mijn eigen positie niet, zegt hij. En ook verkiezingen niet. Dus uh, alles moet besproken worden. Uh, maar we moeten wel aan tafel gaan zitten. Hm. Maar Wat is jouw mening over nieuwe verkiezingen? Want dat zou de zaak natuurlijk wel nog verder kunnen bemoeilijken... en in ieder geval vertragen. Dat denk ik ook. En daarom uh, denk ik dat op dit moment uh, verkiezingen uh, niet een goede zaak zijn. Ik denk ook dat, dat de oppositie dat wel inzit, hoor. Want uh, de oppositie, oppositieleider uh, Samaras wil uh, nu ook niet meteen verkiezingen. Die wil eerst ook in ieder geval wel proberen... om uh, zo'n overgangsregering uh, voor elkaar te krijgen. Ja. Zeg, op het programma op de agenda stond voor vandaag nog een vertrouwensstemming. Ja. Gaat dat nog door? Ja, dat gaat gewoon door... Oh. Uh, Iemand, de parlementsleden hebben nu overdag even vrij. Maar aan het eind van de middag begint het debat weer. Dat staat gewoon nog gepland. En dan mogen beide heren weer een lange speech houden. En dan om middernacht komt de stemming. Want Papandreou heeft natuurlijk wel die vertrouwenskwestie gesteld. Dus ja, er moet nog gestemd worden. Nou Connie, we horen je nog vandaag. Denk ik. Tot die avond. Ja. In ieder geval vanochtend ook nog in het Radio Angel. Connie Keese vanuit Athene. En door naar Cannes, waar de G20 bij in is in Frankrijk. En ook deze top van de twintig grootste economieën van de wereld... wordt compleet overschaduwd door de Griekse politieke crisis. Ron Linker is in Cannes. Ron, president Sarkozy legde gisteren op de G20... enigszins triomfantelijk uit hoe hij en bondskanselier Merkel... het idee van het referendum uit Papandreou's hoofd hebben kunnen praten. Hebben ze daarmee de Grieken weer in het gareel gekregen, denk je? Nou, ik denk dat als je Koning goed beluisterd hebt... dat je dan wel kunt concluderen dat er nog niets zeker is in Griekenland. Daar blijft twijfel over bestaan. En dat moeten de leiders hier ook gaan afwachten. Die vertrouwenskwestie rond middernacht. Maar dat het referendum van tafel is... dat zullen Merkel en Sarkozy inderdaad met tevredenheid hebben vastgesteld. Maar goed, op de achtergrond hoor je hier toch ook wel de vraag... hebben de Fransen, de Duitsers toch niet al te zwaar ingehakt op de Grieken? Hè? Door heel duidelijk te stellen dat er geen geld meer naar Athene gaat. Door bijna laconiek te zeggen, ja, als de Grieken dan geen euro willen... Ja, dan moeten ze dat toch zelf weten door dus al te zinspelen op een mogelijk vertrek ja. van de Grieken uit de eurozone. Nou, dat zijn signalen die in Athene kennelijk vrij hard zijn aangekomen. Uh, Sarkozy had het gisteravond over een electroshock-therapie. Uh, het moet dus blijken of het allemaal niet doorslaat in Griekenland. Als er straks een val is van de regering Papandreou met alle euro-onzekerheid die dat met zich meebrengt. Ja, dan hebben ze misschien hun hand overspeeld. Ja. Maar ze zullen zeggen, uh, triomfantelijk zeggen, uh, dat zeiden we net al, dat die harde taal dus wel heeft gewerkt. Ja, aan de ene kant wel. Het referendum is van tafel. Aan de andere kant, uh, misschien stort Griekenland zich wel in een politieke crisis... en blijft de onzekerheid maanden voortbestaan. En dat is geen gunstig scenario. Nee, en dat terwijl de wereldeconomie uh, baat heeft bij meer evenwicht... naar meer schokbestendigheid. Daar ja. zou het in de G20 over moeten gaan. Hebben de gesprekken daarover al iets opgeleverd? Nou ja, Vandaag komt dus de slotverklaring. in uh, het persbureau Reuters... die uh, zegt de hand hebben gelegd op een concept daarvan. En als je die bestudeert, dan zie je dat de eurocrisis daarin heel zwaar doorklinkt. Er wordt bijvoorbeeld gewerkt aan een herziening van het internationale monetaire stelsel, eh, groot woord, maar dat geeft nieuwe verhoudingen beter weer, dus meer invloed voor China, India, Brazilië ten koste van het door de crisis getroffen eurozone. Verder zie je ook zo dat bijvoorbeeld China de crisis gebruikt of, of misbruikt, zo je wilt, om die hele lange discussie over de Chinese munt Af te sluiten. China wordt ervan beschuldigd al jaren de koers van die munt kunstmatig aan te passen. in plaats van de vrije markt zijn werk te laten doen. Uh, af en toe werden China de duimschroeven aangedraaid. Maar ja, nu ligt er een impliciet verzoek aan de Chinezen om mee te betalen aan het Europese reddingsplan. Ja, die discussie over die Chinese munt die is verdwenen. Wordt dan ook niet overgerept in het slotcommuniqué. Althans, uh, de versie die Reuters heeft gekregen. Dus de crisis klinkt door in de slotverklaring van de G20. Heeft de beraadslagingen overschaduwd. Rondelinker vanuit KAM. En straks hoe de Grieken denken over dat wat er in kan gebeurt... en natuurlijk dat wat er in Athene gebeurt, vooral daarna wordt gekeken. Eerste verkeersinformatie bij de ANWB, Jolande van der Velde. Er zit niet veel verkeer op de weg. De meeste vertraging eigenlijk rondom Amsterdam op de A7 hoorn richting Zandam, Bij de Alvitsaandijk 4 kilometer. Vervolgens op de A8 voor het Knopend Groenplein 3 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. We gaan weer schakelen met Joris van der Kerkhof in Rotterdam onder Grieken. Joris. Kostas Nanos en zijn schoonmoeder um, hier aan tafel. Schoonmoeder, net terug uit, uh, uit Griekenland. Aan meeluisteren naar wat er net allemaal uh, gezegd werd uh, op de radio ook. Bent u dan vooral aan het denken van hoe u, u, hoeveel moeite het kostte om vanuit Griekenland hier te komen? De stakingen bij de boten. Dat klopt inderdaad. Ik heb vrij veel gezien. Mensen hebben dagen moeten wachten voordat ze over konden van Griekenland naar Venetië toe. Uh, er is heel veel uh, beweging momenteel. Uh, mensen die best wel klagen over dat ze een, een voor de helft van de slagers moeten gaan werken. En eigenlijk is het ook heel begrijpelijk dat deze stakingen hebben plaatsgevonden. Want omdat uh, uh, er zoveel van de mensen gevraagd wordt wat je eigenlijk niet kunt opbrengen dan, denkt u... Ik denk het wel. Er zijn natuurlijk heel veel Grieken die in andere landen werken. De populatie is dus uh, vrij klein. En als dat allemaal opgebracht moet worden van wat er plaatsvindt in de regering... ik denk dat dat een heel moeilijke uh, situatie gaat worden. In Rotterdam zitten we hier met z'n drieën aan tafel. in uw frappe Ollet... Restaurant, restaurantje. Officieel gaat het om 11 uur open. Ontbijtje nu uh, apart gemaakt voor deze speciale ochtend. Aardab aardbeidjes erbij van de groenteboer aan de overkant. Um, um, hebt u nu niet het gevoel van... met alles wat ik hier verdien moet ik eigenlijk... mijn mensen daar uh, uh, gaan helpen? Helpen. En... Ja, helpen. Ja, ja dat, dat doen wij gewoon al. Dus uh, niet met... Uh... Zoals uh, gewoon persoonlijk een, een, een bepaalde bedrag te sturen. Maar uh, ja, via, via zoals u doet, zoals uh, iedereen gewoon doet. Ik uh, ben ook al jaren hier, dus ik betaal ook mijn belastingen hier. En uh, dat uh, denk ik wat ik help ook mee met, uh, met, uh, ja, met allerlei hulp. Onder andere in Griekenland. Ja, via de Nederlandse belastingen? Ja. Vind je het logisch dat het vanuit Nederland en de rest van Europa... dan uh, uh, ja, zo opgebracht wordt op deze manier? En hoe bedoelt u? Dat nou? nou ja, ik, uh, je zou kunnen denken van... Uh, zij daar in Griekenland hebben er een puinhoop van gemaakt. Er zijn deel van de mensen, van de, van de Grieken, die hebben ze dat wel gedaan. Dat kunnen wij gewoon aangeven. Maar de grootste deel van de mensen... F, ja, ik, ik denk niet dat ze een, een bepaalde schuld hebben. We zijn meegetrokken in de loop van de jaren van, van de politieke uh, situaties. Of uh, uh, ja, van uh, hoe die politiek wordt uitgevoerd. Nou, u bent heftig aan het neegschudden. Uh, uh, uw huis, waar u de helft van het jaar bent, ongeveer, is niet in de stad. is op het platteland. Uh, we horen voornamelijk verhalen uh, uit de stad waar veel actie gevoerd wordt. Hoe is dat op het platteland? platteland wordt wel veel over gediscussieerd. Je merkt ook wel dat de economie heel erg sterk achteruit gaat. Uh, winkels die sluiten, dat mensen het gewoon niet op kunnen brengen. Uh, de halvering van salarissen. Uh, heel veel onrust is er, maar men blijft wel positief op het platteland. Positief daarover dat alles weer goed komt? Of positief over die mannen daar, zoals wij noemen, in Den Haag? Die mannen daar in Athene, die hun eigen zakken vullen? Uh, ik denk dat het veel te maken heeft met, met uh, de inborst van de Grieken zelf. De positiefheid dat hun land weer zo zal worden zoals het vroeger was. Ja, en hebt u daar ook vertrouwen in, dat het allemaal weer goed komt? Ja, dat komt goed. Daar uh, dat heb ik vertrouwen in. Alleen dat duurt wel. Dat gaat wel een beetje duren. Hoe lang duurt dat, denkt u? Ik uh, vind zelf, uh, wat, uh, 2012 zal gewoon een zeer kritiek jaar zijn. Uh, maar daarna gaat uh, wat, uh, wat de, de, de, nou, de goede kant. Ja, okay. Dan dus, gaat iedereen gewoon een beetje meewerken. Iedereen gaat meewerken. In Europa, in, in Griekenland. En vanaf 2013 komt alles weer goed. Joris van der Kerkhoff in een Griekse bistro in Rotterdam. Tien voor half acht. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. De VVD vindt de stijging van de zorgkosten het grootste financiële probleem van het kabinet. De vvd kamerlid Anne Mulder wil daarom dat mensen zich meer bewust worden van de kosten. Meneer Mulder, goedemorgen. Goedemorgen. En waarom is dat belangrijk? U zei het al, de VVD denkt dat de zorgkosten het grote probleem zijn van het kabinet. Als je ja. kijkt naar deze kabinetsperiode, dan stijgen de zorguitgaven van 60 naar 75 miljard per jaar. En ook kabinetsperiodes hierna zullen die zorguitgaven stijgen. En het probleem is dat mensen zich nauwelijks realiseren wat ze betalen aan de zorg. En ze weten ook nauwelijks wat de zorg kost. Nou, als politicus wil ik dit probleem graag oplossen. Maar als mensen zeggen, meneer Mulder, waar heeft u het eigenlijk over? Ja, Dan kom ik met mijn oplossingen niet ver. Nee, Maar nou weet ik nog niet precies waarom het belangrijk is... dat mensen weten hoeveel de behandeling kost. Nou, als mensen weten wat de behandeling kost... Dan denk ik dat ze uh, een beetje schrikken van de zorguitgaven. Omdat mensen dat niet precies weten. Als je naar het ziekenhuis gaat, krijg je vaak geen rekening. Die gaat direct naar de verzekeraar. Dus mensen denken van ja, ziekenhuisrekening, die zie ik niet. En het tweede is, als mensen een rekening zien, kunnen ze die ook uh, controleren. Ja. Dat mensen denken van hé, hey, op de rekening staat de behandeling. Is dat de behandeling die ik heb ondergaan? Ja, over die controle zo dadelijk. Maar eerst over dat besef van die kosten. Dat impliceert een beetje dat u denkt dat mensen uh, onnodige behandelingen laten uitvoeren. Een on onnodig. We spreken volgende week over de begroting van het ministerie van Volksgezondheid. Nou, mensen willen eigenlijk een paar dingen niet. Ze willen en niet dat er wordt bezuinigd op de zorg, maar ze willen ook niet dat de premies gaan stijgen. Ja. Nou, die twee dingen kunnen niet samen, want als je niet bezuinigt op de zorg blijven de uitgaven stijgen en dan betaal je meer premie. Dus daar moeten we wat aan uh, gaan doen. Ja. Maar vindt u dat, dat, dat patiënten daar dus zelf iets aan moeten doen? Ik wil graag dat ze om te beginnen bewust zijn van de kosten. Je kan pas een probleem oplossen als je je bewust bent van het probleem van de stijgende zorguitgaven. En dat is nu niet het geval. Mensen uh, weten niet precies wat ze betalen. Als ik vraag in zaaltjes, als ik op een campagne ben van wat betaalt u aan de zorg... zeg ik meneer Mulder, stel toch eens een slimme vraag. Dat is toch twaalf keer de zogeheten nominale premie die ik per maand betaal. Mm -hmm. Maar onbewust, via de inkomensafhankelijke bijdrage... ...van de zorgverzekeringswet, de AWPZ en de belastingen betalen mensen bijna 5000 euro per jaar per persoon. Ja. En mensen realiseren zich dat niet. Dus ze weten niet wat ze betalen. En omdat ze nooit een ziekenhuisrekening zien, weten ze ook niet wat de zorg kost. En als ik dan zeg van ja, de zorguitgaven exploderen, daar moeten we wat aan doen. Dat kan niet zo doorgaan. Dan zeggen mensen, nou meneer Wilder, waar heeft u het over? Ja. En... Wat ik eigenlijk wil doen is ja, ja uh, draagvlak creëren voor uh, pijnlijke maar onvermijdelijke maatregelen... Die, die, die, die genomen zullen moeten worden de komende jaren. Ja, dus het, het zit hem niet zozeer in uh, het feit dat mensen die kennis hebben... dat daardoor de, de kosten omlaag kunnen? Ik denk ook dat als mensen zich realiseren wat zorg kost... en ze moeten daar zelf ook een, een deel van bijdragen... bijvoorbeeld in de vorm van hun eigen uh, betaling... dat mensen voordat ze bijvoorbeeld naar de huisarts gaan... denken van nou ben ik echt ziek of kijk ik nog even een dagje aan... Hmm. Dus dat soort maatregelen moeten we de komende jaren gaan nemen. Ja, nou die controle. Want u wilt dan ook graag dat de patiënt hun eigen rekening controleert... of ja. er niet iets verkeerd is gegaan. Vijf procent van de zorg die artsen en ziekenhuizen in rekening brengen... wordt dubbel gedeclareerd. Dat staat in een proefschrift van econoom ja. Fleur Dus Tussen 2006 en 2008 werd er voor 1 miljard euro... een extra inkomsten zo bij elkaar gesjoemeld, als we dat ja. zomaar mogen zeggen. Denkt u ook dat u dat zo kunt terugdringen? Ja, dat denk ik wel. Ik krijg regelmatig berichten van mensen die zeggen... Meneer Mulder, heb, uh, die hebben dan wel een rekening van het ziekenhuis gekregen. Die zeggen, hey, ik ben daarmee naar mijn zorgverzekeraar gegaan. En de zorgverzekeraar die doet daar eigenlijk niks aan. Er wordt soms letterlijk uh, gezegd, nou dan heeft het ziekenhuis geluk gehad. Wij gaan daar niet achteraan, dat kost ons te veel moeite. Maar moet u daar dan voor dat soort controle de patiënt inschakelen? Want moet u dat niet doen? Want het zit hem, dat zegt ook uh, de economen, dat zit hem in het systeem van declareren. En daar bent u verantwoordelijk voor of de overheid verantwoordelijk voor? De zin dat uh, patiënten bijna geen rekening ziet. Want wat doet het ziekenhuis? Die stuurt de rekening gelijk naar de verzekeraar. En de patiënt die ziet het, die rekening niet. En dat is vervelend, want de enige die goed weet... welke behandeling die in het ziekenhuis heeft gehad, is de patiënt. En die patiënt die kan ja. dat het beste controleren. En die ziet de rekening niet. Maar nogmaals, dus dus we... zou ja. er iets aan het vergoedingensysteem moeten doen? Aan die, di die DBC's, de Diagnose Behandelcombinaties? Want die biedt blijkbaar veel ruimte voor gesjoemel. Ja, uh, uh, uh, uh, uh, uh, dat systeem wordt vereenvoudigd door een zogeheten tot Weer een moeilijke afkorting, ja. maar er wordt ook aan gewerkt. Maar tegelijkertijd blijft degene die het beste die rekening kan controleren de patiënt. En juist die ziet die rekening niet. Ja. Dus vandaar ons voorstel om uh, ziekenhuizen te verplichten de rekening ook naar de patiënt te sturen. En dat werkt een paar kanten op. Mensen hebben een grote kostenbewustzijn en kunnen ook die rekening controleren. Goed, meneer Mulder van de VVD. Hartelijk dank voor uw uitleg. Tweede Kamer praat volgende week over de plannen. 520 dagen met zes man in een loods in Moskou. Dat is het experiment Mars 500. Drie Russen, een Italiaan, een Fransman en een Chinees... bootsten een reis naar de planeet Mars na. En vandaag landen ze weer op aarde. Psycholoog en ethicus Benna van Baarsen van het vu Medisch Centrum... is bij het experiment betrokken. Zij is in Moskou. Van Baarsen, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe komen ze naar buiten? Hebben ze het allemaal volgehouden? Ja, ze hebben het prima volgehouden. Ja, Ze konden er niet ja. uit en ze moesten wel. Ze moesten wel, misschien. Ja, dat, dat zou je zeggen. Maar er was natuurlijk altijd een re ethische regel dat als iemand wilde stoppen, dat ze er wel in principe uit zouden moeten kunnen. Is er nooit bij iemand twijfel geweest? Heeft nooit iemand op het punt gestaan: de cel te verlaten? Ik kan dat niet precies zeggen. Ik, uh, het bewijs is geleverd dat ze zitten er met z'n er nog in. Dus ze zijn er blijkbaar met, met z'n zes ook uitgekomen dat ze erin wilden blijven zitten. Ja. Hoe gaat het met ze? Kunt u dat al zien? Uh, nee, wij kunnen dit op dit moment niet zien. We kunnen ons baseren op de, op de dagboek uh, en, en wat er naar buiten komt. Maar mijn indruk is dat het heel goed met ze gaat. Maar dat ze wel ontzettend graag weer hun vrijheid terug willen hebben. Goh. <laughs> ja, na 520 dagen, dan lijkt me dat logisch. Ze hebben testen uitgevoerd, die zijn mede door u ontwikkeld. Wat voor testen zijn dat? Uh, wij doen uh, onderzoek uh, naar eenzaamheid en de effecten van isolatie op uh, cognitief functioneren. En dan moet je denken aan, uh, aan concentratie, aan uh, het uitvoeren van, uh, van ingewikkelde taken. En wat wij uh, onder meer hebben gevonden bij GGZ in Geest uh, is dat uh, uh, de eenzaamheid toeneemt uh, naarmate ook de isolatie toeneemt. En dat is natuurlijk een interessante bevinding, want dat betekent ook dat uh, als je ziet eenzaamheid is eigenlijk een maat van stress, dat hun stress op dat punt ook toeneemt. Ja. En een tweede bevinding is dat uh, hun cognitief functioneren gaat achteruit. En het interessante waar wij natuurlijk naar, naar, naar gaan zoeken is in hoeverre die eenzaamheid, doordat ze in de isolatie zitten, uh, in hoeverre dat dus ook hun cognitief functioneren beïnvloedt. Ja. Dus, dus eenzaamheid uh, is van invloed op je prestaties? Nou, daar, daar zijn wij we wel naar op zoek. En interessant is dat wij ook wel eerst aanwijzingen hebben gevonden dat het mogelijk een rol kan spelen: hè, die eenzaamheid. Dat hoe hoger de eenzaamheid, hoe slechter het cognitief functioneren. Maar dat is dan wel een. Uh, een uh, het, het moet wel zeg maar, binnen zo'n uh, situatie van extreme uh, isolatie. Ja. Want we hebben natuurlijk ook gekeken naar het verband tussen eenzaamheid en cognitief functioneren voordat ze überhaupt in isolatie gingen. En dat verband vonden we niet. Aha. Maar eenmaal in isolatie vonden we dat... leek het erop dat we dat verband wel konden vinden. En dat is, dat is wel een hele interessante bevinding. Ja. Nou goed, een van de conclusies die je misschien dan kunt trekken. Um, er komen natuurlijk veel gegevens naar buiten. En met die gegevens in de hand... wordt dan de kans groter dat er echt zo'n bebande ruimtereis naar Mars komt? Ik heb zelf de indruk dat die er gaat komen. Ja, en ik, uh, het zou ook best wel eens kunnen dat zo'n Mars 520 uh, simulatiereis... dus net doen alsof je naar Mars gaat dat dat uh, ook herhaald gaat worden. Ja, want je weet dan in ieder geval hoe de astronauten uh, gaan reageren... en of ze het sowieso aankunnen, zo'n lange ja. Reis. ja, want we hebben natuurlijk hier voor de Mars 105-studie gehad. Dat was een pilotstudie, ter voorbereiding van deze Mars 520-studie. En we weten dat uh, er zijn allerlei technische... Variabelen, ja, we willen natuurlijk gewoon dat ook het water goed blijft, dat het eten goed blijft, nou, echt gewoon dat soort basale dingen. Ja. Maar uiteindelijk moeten de mensen het doen. Dus de psychologie in het geheel is ontzettend belangrijk. En daar, daar weten we eigenlijk gewoon nog niet genoeg van. Goed, wordt het spannend vandaag als die deur open gaat. Ik denk dat het heel spannend wordt, ja. Goed. Ja, ik moet zeggen, ik ben ook zelf nu wel ontzettend zenuwachtig. <laughs> <laughs> dus ik kan me voorstellen dat die zes mannen... Dat die, uh, ja, die staan natuurlijk gewoon te trappelen van ongeduld om naar buiten te kunnen. Dat denk ik. Nou, we horen er nog wel van, uh, mevrouw Van Baarssen... als die deur open is gegaan later vandaag. Hartelijk dank voor uw uitleg. Ja. Oké, okay, bedankt. Goedemorgen. Dag. Gemak. Dit is hoe Volvo het ziet. Iedereen kent het wel. Heb ik mijn auto nou wel of niet op slot gedaan? En waar stond die ook alweer geparkeerd? In zo'n geval bent u blij dat u gekozen heeft voor Volvo On Call. Inclusief de nieuwste app voor uw smartphone. Binnen een paar seconden weet u precies waar uw Volvo is... en hoe ver u er nog mee kunt rijden. Met de Volvo On Call-app kunt u zelfs op grote afstand... uw portieren vergrendelen. Zo maakt Volvo het verschil tussen een hoop gedoe en puur gemak. Als je nu samen met Merel gaat shoppen in Milaan, of aan de wijn gaat met Simone en Chantal in Barcelona, je ontdekt altijd een nieuwe stad. Ook al ben je er al eens geweest... Transavia vliegt vanaf Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Eindhoven en heeft meer dan 16 citybestemmingen vanaf 45 euro. En boek je nu je tickets op transavia.com? Dan ontvang je een gratis City Flightcast met de hotspots, tips en hits van jullie bestemming. De gezelligste citytrips met je leukste vriendinnen worden mede vrolijk gemaakt door transavia.com. Hier volgt een uitzending voor de verkeersveiligheid. De wintertijd is ingegaan. Regen, bladeren, pardon, en sneeuw en ijs kunnen zorgen voor gevaarlijke situaties op de weg. Hierbij verdubbelt uw remweg. Tijd voor winterbanden. Kijk op debandenwisselweken.nl en maak een afspraak met uw Vaco bandenspecialist Het woord is aan onze Global Head of Interactive Development, Tim. Uh, ja, zelfs in deze tijd hebben we een topjaar uh, gedraaid. Uh, de omzet helemaal goed.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 Griekse eenheidsregering lijkt van de baan en VVD wil patiënten bewuster maken van de zorgkosten. Goedemorgen, ik ben Jan van der Put, het is half acht. De plannen voor een Griekse eenheidsregering lijken van de baan. De oppositie ziet liever nieuwe verkiezingen. Volgens de Griekse premier Papandreou zijn snelle verkiezingen geen optie. Die leiden volgens hem tot het bankroet van zijn land. Alleen een eenheidsregering kan de rust brengen die nodig is om zware hervormingen door te voeren, zegt hij. Volgens correspondent Connie Keeson is een eenheidsregering nog altijd niet kansloos. Je moet je bedenken dat deze twee partijen, de socialisten en de conservatieven, al jarenlang uh, tegenover elkaar staan. En geen enkele samenwerking is er ooit geweest. En dat moet dus heel langzaam opgebouwd worden. Ze moeten met elkaar gaan praten. En dat heeft Papandreou gisteren ook uh, nog eens een keer gezegd. We hebben hier in Griekenland politieke samenwerking nodig. Papandreou besloot gisteren, na harde kritiek uit Europa en eigen land, af te zien van een referendum over de euro en het noodplan. Tot genoegen van EU-president als het referendum nu van de baan is, dan kunnen we terug met meer sereniteit naar de volgende dagen en weken kijken. Dus Griekenland hoort bij de eurozone. maar Ze moeten natuurlijk aan alle voorwaarden voldoen, alle verbindenissen nakomen in zaken budgetaire sanering en in zaken hervormingen in eigen land. Zij stonden ook heel dicht, heel dicht bij de, bij de goedkeuring van dat programma. Dus het is een bijna een onbegrijpelijk idee geweest van dat referendum naar voren te brengen. Vanavond beslist het Griekse parlement of het nog vertrouwen heeft in Papandreou. De VVD wil dat patiënten eens beseffen wat een behandeling in het ziekenhuis kost. En daarom moeten ze voor de behandeling in het ziekenhuis te horen krijgen... wat voor kosten er zijn uh, te maken. De par partij ziet de stijging van de zorgkosten... als het grootste financiële probleem van Nederland. Die stijging kan worden beperkt als er meer bewustzijn is, denkt vvd kamerlid Mulder. We moeten wat doen en dat begint met bewustzijn... Dus inzicht in de kosten, inzicht in de ziekenhuisrekening. Zodat mensen weten, als ze naar het ziekenhuis gaan... voor bijvoorbeeld een bevalling of een gebroken been... dat ze een rekening krijgen dat ze ook weten van... hé, hey, dat kost veel geld. Als dan aan de VVD ligt, krijgt iedereen aan het eind van het jaar... ook van zijn verzekeraar een overzicht van de gemaakte zorgkosten. En volgende week praat de Tweede Kamer over het plan. Koninginnedag in Amsterdam moet kleinschaliger. Met minder mensen, minder geweld en ook minder grote feesten in het centrum. Dat vindt burgemeester Van der Laan. En daarom geeft hij bijvoorbeeld geen toestemming meer... voor het grote feest van Radio 538 op het Museumplein. Vorig jaar kwamen daar nog 200.000 bezoekers op af. Bij Radio 538 heerst teleurstelling. Wat een, wat een bizar nieuws, jongens. De burgemeester van, van Amsterdam heeft de, de grote feesten... voor Koninginnedag uh, komend jaar verboden. En mag er natuurlijk met Koninginnedag geen feestje zijn. Nee, nee, nee, nee. De radiozender overweegt uit te wijken naar een andere stad... Burgemeester Van der Laan zegt dat er elk jaar meer agressie is bij grote evenementen in het centrum. Ook de uit de hand gelopen huldiging van Ajax speelt daarbij een rol. De gemeente biedt als alternatieve locaties het rijterrein, de Arena en de Zuidas. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft teleurgesteld gereageerd op het aanhoudende geweld in Syrië. Opnieuw werden er gisteren betogers gedood in de stad Homs, onder meer door beschietingen met tanks. En dat gebeurde een dag nadat president Assad akkoord ging met het vredesplan van de Arabische Liga. Volgens het Witte Huis is dat de zoveelste gebroken belofte van Assad. Dit Assad-regime heeft een lange, diepe en continued history van broken promises, En het heeft... De Arabische Liga heeft Assad nu een ultimatum gesteld. Hij krijgt twee weken de tijd om het leger uit de steden terug te trekken. De website van de HEMA was gisteravond urenlang nauwelijks bereikbaar. Er ontstond een stormloop op een taart die op de site gratis werd aangeboden. De bosvrucht Kost eigenlijk 4 euro, maar door een fout stond die op de site voor 0 euro. En de HEMA weet niet hoeveel bestellingen er zijn geplaatst, beraadt zich nog om een oplossing. Het bedrijf vreest dat gratis weggeven, flink in de papieren gaat lopen. De HEMA bestaat vandaag trouwens 85 jaar. En of dat gratis aanbieden van taarten stiekem daarmee verband houdt, dat is niet zeker. En dat was het nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Weer Online. Het is zwaar bewolkt en inmiddels overal droog. Met gemiddeld 14 graden is het zeer zacht vanochtend en er waait een stevige zuidoostenwind. Gedurende de ochtend komt de zon vanuit het zuiden steeds beter tevoorschijn. Het wordt vanmiddag 15 graden in het noorden tot 18 graden in het zuiden, en daarmee is het ruim 5 graden warmer dan normaal voor begin november. De wind draait vanmiddag van zuidoost naar zuid en is matig bovenland en vrij krachtig in de kustgebieden. Vanavond neemt vanuit het zuiden de bewolking toe en in de nacht gaat het vooral in het zuidwesten van het land regenen. Het wordt niet kouder dan een graad of 10. Morgen is het bolkt en het zuidwesten houdt kans op wat regen. De temperatuur ligt morgenmiddag rond 15 graden. Zondag is het droog en breekt overdag de zon door. Doordat de wind uit het noordoosten waait moet de temperatuur wat inleveren. Het wordt zondagmiddag gemiddeld 13 graden. ANWB Verkeersinformatie viel op de A7 Hoorn richting Zaandam... bij de afrit Weidewormer 5 kilometer. A8 Zaandam richting Amsterdam voor het knooppunt Koenplein 3. Op de A50 Arnhem richting Os voor het knooppunt Ewek ook 3 kilometer. De a 325 Nijmegen richting knooppunt Velperbroek... tussen Elden en Hussen 2. En op de N57 Oudorp richting Rotterdam... voor de aansluiting met de A15 ook 2 kilometer.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 Vaste all-in-prijs. Zonder financiële verrassingen En eenvoudiger. En vanaf 50 auto's altijd goedkoper dan uw huidige wagenpark. Bij Leaseplan kan het. We noemen het Fleetplan. En we zijn er trots op. Meer weten over het nieuwe leasen? Kijk op leaseplan.nl It's easier to lease plan. Wilt u een efficiënte pensioenregeling voor uw onderneming? Kijk dan op robeco.nl slash smartpension. Fui. Dag mensen, hier Kees met de minder file berichten. Heeft u op plannen voor het weekend? Nou, wij wel. Meubelboulevard. Schoonouders. <laughs> Jongens, dat dacht ik niet. Wij gaan dit weekend aan de slag op de A27 tussen Lunette en Rijnsweerd. Gaan we de weg richting Almere verbreden tot zes rijstroken. En brengen we meteen dubbellaags zoap aan. Ik wil mijn schoonmoeder wel af dan. Dat doen we de groeten. En dit doen wij allemaal voor minder files. Maar het levert wel even hinder op. Dus check van aan naar beter.nl als u dit weekend wel naar uw schoonouder...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 De kosten voor dit gesprek zijn 2 eurocent per minuut. Daarnaast worden er kosten gerekend voor het gebruik van uw mobiele telefoon. Deze kosten kunt u vinden op de website van uw mobiele aanbieder. Dit is voor veel mensen een grote frustratie. Je staat minutenlang in de wacht van een 0-0. 900 nummer. En ondertussen tikt die teller door. Wel betalen. Dat moet volgens een meerderheid in de Tweede Kamer een einde aankomen. Ze willen dat consumenten pas gaan betalen op het moment dat ze een medewerker aan de telefoon krijgen. Minister Verhagen van Economische Zaken gaat onderzoeken of het uitvoerbaar is. Daar ga ik over praten met Gradus Vos van kabelmaatschappij Ziggo. Meneer Vos, goedemorgen. Goedemorgen. Ziggo heeft ook een 0900 nummer en biedt dat ook aan. Er zijn ook wachtrijen soms. Wat vindt u van dit voorstel? Nou, kijk wat de Kamer wil, en dat vind ik wel sympathiek, is natuurlijk voorkomen dat mensen onnodig op hoge kosten gejaagd worden. Um, maar er staat tegenover dat uh, de meeste bedrijven die ik ken er alles aan doen om juist die kosten zo laag mogelijk te houden en mensen zo snel mogelijk uh, te helpen. Hm. Dus het is niet zo dat bedrijven bijvoorbeeld al uh, uh, dit gebruiken om mensen op kosten te jagen. Wordt niet aan verdiend? Uh, nee, er wordt zeker niet aan verdiend. Althans, bij bij, bij, afhankelijk van het, van het model dat bedrijven hebben, maar de meeste bedrijven leggen daar toch echt op toe hoor. Uh, uh, bijvoorbeeld bij ons, uh, uh, bij Ziggo kost het uh, afhankelijk van hoe druk het is, 2 cent, 3 cent. Ja. Uh, en sommige bedrijven die rekenen inderdaad veel meer. Maar dan is het voor hun ook echt een. ...verdienmodel, maar dat wil niet zeggen dat je die mensen in de wacht laten zitten. Dan, dan helpen ze die mensen zo snel mogelijk. Ja, nou ja. Ik hoor toch u zeggen dat is een verdienmodel. Ja, niet het, niet het in de wacht laten staan. Het in de wacht laten staan levert gewoon uh, uh, een bedrijf in principe niks op. Nee. En, en, u, en, en u al helemaal niet? Laten we eerst even, even naar Ziggo zelf kijken. Want u zegt 2 tot 3, 3 cent per minuut? Ja, ja. Dat is niet veel. Nee, dat klopt. Maak het dan gratis. Waarom uh, kan dat niet? <laughs> tuurlijk, tuurlijk kan het, kan het gratis maken. Ja, die 2-3 cent kunt u ook wel missen dan nog, toch? Of? Nee, wat je, wat je doet in zo'n situatie is toch ook een bepaalde uh, uh, drempel inbouwen. Uh, dat mensen niet gewoon uh, alsmaar gaan bellen. Ik, ik bedoel, je hebt, je hebt daadwerkelijk mensen die bellen, dat, dat hoor ik ook bij collega bedrijven. Uh, gewoon om te bellen, ook die mensen bestaan. Ja. Uh, nou, en daar ben je natuurlijk niet voor ingericht als callcenter. Je wil wel dat mensen bellen die inderdaad of een vraag ja. hebben, of daadwerkelijk die sneller hebben. Ja, maar ik vind niet dat ik niet hoef te betalen voor mensen die uit hun hobby gaan bellen. Dat, dat is natuurlijk ook niet de bedoeling. Want dan, dan gaat het dus zo werken dat u probeert mensen tegen te houden, dat u probeert mensen af te schrikken. Maar daar nee, nee, nee, nee, hoef ik niet voor te menschen. betalen natuurlijk mensen afschrikken. Ik bedoel, wat je doet is gewoon heel simpel. Je bouwt een minimale drempel in. Mensen betalen iets mee uh, aan, aan de kosten van het callcenter en dat is vrij beperkt. En uh, vervolgens probeer je ze zo snel mogelijk te helpen. Je probeert een telefoongesprek. Op het moment dat zoiets bij een centrale binnenkomt, probeer je dat binnen... Ja, het liefst zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen anderhalve minuut. Ja, maar goed, dat is natuurlijk ook een kwestie van hoeveel medewerkers je aan de servicebalie hebt zitten aan de andere kant van de lijn. U zegt, wij kunnen dat niet helemaal gratis maken. Dat moet een paar cent blijven. Is het plan daarmee dan onuitvoerbaar? Nee, nee, technisch gezien. Nou ja, dat plan behelst toch wat anders. Hè? Want het, het is technisch gezien best wel, uh, best wel lastig. Uit, het kan uiteraard, maar dan moet er ontzettend veel geïnvesteerd worden. Ik geef u een voorbeeld op het moment dat... U de telefoon opneemt, dan gaat er ergens in de telefooncentrale uh, uh, uh, een, een lichtje branden. Dat de centrale weet, ik krijg zometeen een aantal nummers en die moet ik doorverbinden. Nou, dan verbindt hij uh, u door met de nummers die u gedraaid heeft. Dan gaat hij staan wachten tot het moment dat er opgenomen wordt en dan gaat er ergens een teller uh, lopen. Ja. Dit, is, dit is iets uh, dat is helemaal door standaarden bepaald, internationaal vastgelegd. Ja. Dat moet op deze manier. Ik hoor het al, meneer Gades, eh, Vos. het <laughs> is niet zo makkelijk. We nee, dat zit ja. best wat taken en ogen aan. Ja, dat is duidelijk geworden. Hartelijk dank voor je okay, uitleg. Ga gaat het ga. dus volgens van Ziggo, hoorde u over de wachtrijen voor de telefoon. Tom van Hek, goedemorgen. Ja, ook even in de wachtrij. Hoe, ja, hoe lang hang je al? <laughs> Twee cent per minuut, gaat nog net. Gaat ja, dan valt het wel mee. Zegt Europa League gisteravond, je beloofde ons gisterochtend uh, zeven punten ja, door ja. de drie Nederlandse clubs, het werden er maar vijf, is ja, dat teleurstellend? Hele... Ja, het was uh, los ook nog van het feit dat het wat minder punten werden, was de hele avond toch een beetje een rare avond voor de Nederlandse clubs. Uh, laten we maar eens beginnen met PSV die gewoon door zijn in vier wedstrijden en beter kan je het niet doen dus in dat opzicht eh, allemaal goed maar hele hele moeizame wedstrijd tegen Haap hoewel Tel Aviv wat toch echt een heel matig team is daardoor werd het allemaal heel heel hectisch in de slotfase Er gebeurde nog van alles met een rode kaart en uiteindelijk nog een gelijkmaker van Strootman nou goed ze zijn door deze wedstrijden horen er ook bij hoor maar het was duidelijk een soort gebrek aan eh, concentratie aan het begin van de wedstrijd waardoor ze de hele avond veel harder moesten werken dan eigenlijk de bedoeling was en mij die twee punten door het boorden ja. waar ik precies ja. op gerekend nou, had. had je dus in dat dag. ook nog eens eventjes. Uh, Twente had eigenlijk eenzelfde soort wedstrijd uit, hadden dus ze met 4-1 van de Denen van uh, Odense gewonnen. Gisteren een enorme fout van Douglas, de man die net de dag voor Nederlander was geworden. Daar was hij waarschijnlijk nog iets te veel met zijn gedachten bij. 1-0 achter en toen ook een hele rare wedstrijd. Won uiteindelijk ook gewoon wel dan met 3-2 door Verweer, de, de invaller die tegen PSV ook al scoorde. En Twente dus ook door, dus in dat opzicht gewoon twee clubs in vier wedstrijden door. Beter kun je het niet hebben hoor, dus hartstikke nee. goed. En AZ, die juist die punten het hardste Nodig hadden. 2-0 voor met de rust. Leek helemaal niets aan de hand in Wenen. En daar ging het op een merkwaardige wijze in drie minuten tijd. Uit het niets, zoals dat zo mooi heet, maakten de, maakte de Oostenrijkers gelijk. Kregen toen ook nog wat kansen. Uiteindelijk staat AZ nog gewoon tweede. Heeft alles in eigen hand. En ook qua programma gezien eh, moet dat gewoon wel lukken. Maar ze hadden gisteren wel een hele grote stap kunnen maken. Dus eh, dat voor AZ Wat AZ betreft was het toch wel echt jammer dat het uiteindelijk op 2-2 bleef steken. Ging het tot nu toe te makkelijk? Was er sprake van wat onderschatting? Ja, het is soms wat uh, raar je kan altijd honderd keer afspreken we gaan het niet onderschatten, maar als je dat afspreekt met elkaar, dat geeft eigenlijk al aan dat het al begonnen is, zeg maar. En dit soort wedstrijden zijn toch altijd lastig om te spelen. En ja, wat bij AZ gebeurde, dat, dat zou je als je honderd keer kijkt, het nog niet, nog niet snappen, want ik vond ze eigenlijk gewoon zonder dat ze geweld, zelf geweldig speelden. Waar ze eigenlijk zoveel beter dan deze ploeg dat ze met een heel merkwaardig gevoel van het veld moeten zijn gestapt. Nou, dan het schaatsseizoen begint vandaag echt ja. met het Nederlands kampioenschap afstanden. En dan gaan we natuurlijk naar Sven Kramer kijken, zijn ja. echt de vandaag. 5 kilometer, vanmiddag om 4 uur begint dat en inderdaad je kan alle afstanden, je kan alle namen noemen, maar iedereen zal eigenlijk maar naar één ding kijken vandaag en dat is toch vooral naar de rentree van Sven Kramer. We hebben lang naar uitgezien het schaatsen heeft toch ook wel gewoon behoefte aan Sven Kramer, de sponsoren lopen niet weg, maar het is toch allemaal wat minder aan het worden, dus het, het, het schaatsen heeft zoals dat zo mooi heet behoefte aan een uithangbord en dat is Sven Kramer nou eenmaal hij heeft een aantal proefritten gereden, die waren zeer, zeer bevredigend zou je kunnen zeggen en de grote vraag is natuurlijk wel als vanmiddag iedereen voluit gaat. Want het gaat dan vooral om allerlei startbewijzen. Maar je, je doet meteen half niet mee als je dit slecht doet vanmiddag. Maar Sven Kramer, ik kan me haast niet voorstellen dat hij daar niet bij zal zijn. Wij kennen Sven Kramer niet anders dan Sven Kramer en winnen. Hij mag niet forceren. Hij mag niet, nou goed, dat zal allemaal. En hij mag maar, ook niet vanmiddag, verliezen. Maar hij mag zeker ook niet verliezen. Nee, precies. Sven Kramer zelf wil één ding niet volgens mij. En dat is verliezen. Dus eh, iedereen, en ik ook, kijkt echt uit naar de rentree vanmiddag. Vanaf vier uur het schaatsen, vijf kilometer, Sven Kramer. Tom, dankjewel. Tot maandag. Doei. Maar Weer eens over Griekenland hebben. En nu met name over Antonis Samaras, de leider van de Griekse oppositiepartij. Met europarlementariër Corinne Wortman. Zij is hier te gast. U hoort haar zo. Eerste verkeersinformatie bij de ANWB, Jolanda van der Velden. Het is gelukkig niet al te druk, ook voor een vrijdag niet. Uh, vrij weinig bijzonderheden. Het enige wat opvalt is de file op de N325, de rondweg van Arnhem. Daar staat tussen Gelredoom en Hussen nu drie kilometer. Bij Hussen is de rechterrijsschok dicht. Daar staat een vrachtwagen. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Marcel Oosten. beetje op schieten, Jolanda. Als er nieuwe verkiezingen in Griekenland komen... dan zouden die wel eens gewonnen kunnen worden door Antonis Samaras... de leider van de oppositiepartij Nieuwe Democratie. En dat is in het Europees Parlement een zusterpartij van het CDA. Europarlementariër voor het CDA Corine Wortman kent Samaras goed. Hij was tot 2009 haar collega in Brussel. En mevrouw Wortman is hier. Goedemorgen. Goedemorgen. En welkom. Nou vertelt u maar eens, wat is die Samaras voor man? Nou het is eigenlijk een hele karaktervolle man die ook in de tijd dat hij lid was van het Europees parlement al ja, actief was eigenlijk op allerlei vlakken. En uh, dat heeft hij ook nu de afgelopen jaren in Griekenland gedaan. Want hij heeft uitgewerkt de plannen... hoe hij vindt dat Griekenland uit de dal uh, kan worden gehaald. Hmm. Alleen Papandreou heeft daar tot nu toe niet naar willen luisteren. Dat is de huidige premier. Ja, nou is de zusterpartij van u. En vindt u daarmee dat zijn plannen beter zijn dan die van Papandreou? Nou, dat vindt uh, hij in ieder geval wel. Ja, dat lijkt me wel, <laughs> <ja>. <laughs> Hij uh, wil veel meer het ondernemerschap uh, stimuleren. Die verstikkende bureaucratie, die trouwens ook heel veel geld kost... Uh, veel meer hervormen en niet alleen de simpele route van belastingverhoging nemen. Maar er is een enorme tegenstelling tussen de regeringspartij en de oppositie... en dat is eigenlijk heel slecht voor Griekenland. Ja, hij heeft Samaras de afgelopen tijd zijn hak in het zand gehad... Hè? wilde absoluut niet meedoen met Papandreou en de partij. in die plannen. Was dat nou wel verstandig? Want ze moeten het toch eigenlijk samen doen in Griekenland. Griekenland kan zich geen interne ruzie veroorloven. Nee, dat is absoluut waar. Dus wij hebben... We uh, hebben Samaras ook uh, daar stevig op aangesproken. Uh, maar het is wel uh, een kwestie waar de twee eigenlijk met de rug naar elkaar toestaan. Uh, dat is de huidige premier en Samaras. Uh, die hebben daar beide uh, schuld aan. En, uh, ik vind dan ook dat we echt eisen daaraan moeten stellen... aan die samenwerking. Willen we ook verder gaan met steun aan Griekenland? Ja, kom, komt zo'n eis er vanuit het Europees Parlement? Nou, daar gaat het Europees Parlement niet nee, over. Nee, maar u kunt gaan... aandringen. <laughs> nou, dat hebben we al gedaan. Uh, maar uh, ik denk dat het heel goed is dat uh, uh, Angela Merkel en Sarkozy... Uh, echt de wacht aan hebben gezegd aan uh, Papandreou... Uh, toen hij uh, met dat idee van dat referendum kwam... Uh, want het is niet een Griekse politieke kwestie. Als nee. je zag dat de beurzen in Europa. Maar ook in de Verenigde Staten naar beneden kelderden. Als hij een referendum aankondigt. Uh, dat lijkt nu van de baan. Uh, maar, uh, en, en ook de oppositie heeft nu aangekondigd. Dat ze uh, in willen gaan stemmen. Met het uh, plan wat er nu ligt. En de overeenkomst met de regeringsleiders. Zodat ook de steun aan Griekenland gegeven kan worden. Maar dat is onvoldoende. Er moet ook echt een, een weg. Een, een politiek uh, uh, duurzame weg zijn... dat die plannen ook uitgevoerd uh, gaan worden. Ja. Want anders komen we niet verder. Nee, maar u geeft het al aan. Samaras heeft wel voor het eerst nu zijn steun gesproken, uitgesproken... voor het Europese noodpakket. En bezuinigingen die daar natuurlijk uh, onlosmakelijk bij horen. Heeft Papandreou toch voor elkaar gekregen? Zat er dan toch een groter plan achter... achter zijn aankondiging van een referendum, denkt u? Nou, ik uh, vind dat Papandreou gevaarlijk uh, spel heeft uh, gespeeld. Zijn eigen geloofwaardigheid is, uh, is weg. Uh, en uh, hij heeft ook zelfs uh, nu... Uh, de openlijke discussie is nu verder aangewakkerd... van uh, is er wel een toekomst voor Griekenland in de euro? Dus uh, ik vind het een verstandige koers van Samaras. Hij wil ook uh, naar een regering van nationale eenheid. Maar ik begrijp dat hij ook... Zegt zegt pap Andreeu moet weg, uh, die moet plaatsmaken... want die is zijn geloofwaardigheid kwijt. Ja, en uh, wat moeten ze dan nu samen doen? Een nationaal kabinet voor? Ja, en uh, ik uh, begrijp uh, uit het debat gisteravond in het Griekse parlement... Uh, dat Samaras ook uh, verkiezingen wil uitroepen. Ik weet niet of dat nu verstandig is. Nee, want dat uh, horen we onze correspondent natuurlijk ook wel zeggen. I dat zou nog wel eens uh, veel voeten in aarde kunnen hebben. En in ieder geval de zaak vertragen. Ja, nou en niet alleen de zaak vertragen, maar ook de aanhoudende onrust... over uh, is Griekenland in staat om orde op zaken te stellen... Uh, dat, uh, dat kan wel... Dat is heel gevaarlijk worden. En, uh, want het is uh, niet, niet meer vijf voor twaalf. Het is inmiddels één voor twaalf voor Griekenland. Dus uh, uh, ze moeten echt uh, laten zien, geloofwaardig laten zien... dat ze in staat zijn die hervormingsplannen ook uit te voeren. Met elkaar in een nationale regering? Nou, dat, uh, dat zou natuurlijk uh, verreweg de voorkeur hebben. Dat geeft ook bij de bevolking meer vertrouwen... Uh, dat uh, ze ook in staat zijn uh, om, uh, om het uit te voeren. Maar ook uh, om de handen in één te slaan. Want... Ook de bevolking wordt natuurlijk nu gespleten. En dat wakkert ook uh, stakingen alleen maar aan. Ja, en u. u nou, ik zal het nu niet zeggen dat u fan bent van Samaras. Maar u, u, u, u, u vonden het hem wel. Je uh, ziet wat hij doet en wat hij goed doet. Zou hij dan een betere premier zijn? Uh, ja, dat moeten we afwachten. Afwacht, dat wordt, moet natuurlijk ook een team zijn. Maar wat ik belangrijk vind, is dat uh, Samaras dan wel gaat proberen. om de verschillen te overbruggen. En een bredere regering te maken dan weer de meerderheid plus één. Wat het nu ook is, uh, die gespletenheid uh, zou uh, echt uh, ten einde moeten komen. Maar ik vrees dat dat ook bij Samaras toch een stevige druk uh, vanuit de Europese Unie van onze regeringsleiders uh, zal vergen. Ja. Want uh, die polarisatie in de Griekse politiek, uh, die bestaat al uh, heel lang en die zit heel erg diep en uh, ja is slecht voor het land. Ja, en de druk van Merkel en Sarkozy was, was terecht, vindt u? Ja, terecht. Uh, absoluut terecht. Uh, en uh, dat moet nu ook nog niet over zijn, uh, wat mij betreft. Uh, want uh, et, et, et, nogmaals, één stemming de goede kant op in het Griekse parlement. Uh, dat is als één zwaluw die nog geen zomer brengt. Hmm. Dus er moet nog wel meer gebeuren. Goed, zorgen dus nog genoeg. Corinne Wortman, CDA-Europarlementariër. Hartelijk dank voor uw komst. Graag gedaan. Het NOS Radio en Journal Media Overzicht. met Ewa de Jong. Goedemorgen. Ook in de kranten volop aandacht voor de Griekse premier Papandreou en zijn referendum. De Telegraaf schrijft Papandreou haalt bakzeil. Volgens de krant is de opluchting in Europa groot na het afblazen van de volksraadpleging. En trouw gaat het over het pokerspel van de Griekse premier en over de onduidelijkheid over zijn positie. De oppositie in Griekenland wil dat Papandreou aftreedt en zelf bezweert hij aan te blijven. Maar de geruchten over zijn aanstaande vertrek zijn er volop. Vooral vanwege de groeiende druk uit zijn eigen partij. Nou, even schakelen met Joris van der Kerkhoff. Die is vanochtend in een Grieks restaurant tussen de Grieken. Joris, wat schrijven de Griekse kranten? Die Griekse kranten die schrijven uh, gek genoeg ongeveer hetzelfde als uh, wat jij net, uh, net vertelde. Uh, er wordt wel iets natuurlijk veel meer ingezoomd uh, op, op het geheel. Hier hebt u een foto. We zaten net naar Papandreou te kijken. Uh, ja, u wijst wel aan wat er staat, maar dat kan ik natuurlijk niet lezen. Samaras is uh, de oppositiepartij. Ja, die foto staat nu voor. Wat bij beide opvalt is uh, hoe ze met, zelfs op zo'n foto die stilstaat... hoe ze met hun handen werken. Uh, ja, dat, is, uh, dat doen wij van de Grieken. Dus wij praten met uh, harde stemmen uh, en met de handen. Ja. Okay. Als u dit zo ziet, wat, wat staat hier over Samaras? Nou, hij is uh, van de Griekse avond uh, en staat wat Samaras, de oppositiepartij, bijvoorbeeld heeft net hebben gehoord. Hij wil verkiezingen, niet gelijk. Dus dat is, zoals ik heb hier begrepen, alles in orde, alles in reels, zonder referendum. Een referendum is een beetje gevaarlijk voor. Uh... Ja, daar is je dan blij mee dat er in ieder geval geen, geen referendum komt. Roept roep op tot verkiezingen. Nou, we kunnen nog zo heel veel pagina's nog, nog verder door gaan kijken en filmpjes gaan bekijken. Gaan we later doen. Joris van der Kerkhof in Rotterdam, verder met ons. Mediaoverzicht, Ewoud, Ja, de Volkskrant schrijft dat de financieel-economische crisis... door veel bedrijven wordt misbruikt voor massa-ontslagen. De krant heeft gekeken naar alle grote bedrijven... die dit jaar ontslagen aankondigden. En wat blijkt, ook bij bedrijven met mooie winsten... vliegt het personeel eruit. Een groot deel van de bedrijven schrapte 10% of meer... van het personeelsbestand. De lijst met ontslagen is dit jaar inmiddels fors... van automatiseerde Ordina en krantenuitgever NDC... tot Philips Tata Steel... Vrijwel alle gevallen wordt de economische crisis als hoofdreden aangedragen. Maar ook het verhogen van winstgevendheid wordt vaak genoemd. Vakbonden vermoeden dat veel bedrijven juist nu reorganiseren... om mensen vervolgens weer op flexibele contracten aan te kunnen nemen. Op de website van de Amsterdamse Stadscenter AT5... aandacht voor het schrappen van het grote Koninginnedagfeest op het Museumplein. De gemeente wil op 30 april geen massa-evenement meer in de binnenstad... Vanwege alle overlast. De reacties van bezoekers op de site zijn wisselend. Iemand schrijft, het werd te groot, te vol en er was te veel gedoe. Ik ben blij te horen dat dit verplaatst of helemaal afgeschaft gaat worden. Maar ook eens te lezen, daar gaat mijn stad, mijn Amsterdam. Het stapelt zich maar op, al die regels. Organisator van het feest op het Museumplein is radiozender 538. Op de eigen website noemt directeur Burgen Weert het besluit een dolk in zijn rug. We hebben jarenlang het mooiste feest van en voor Nederland neergezet. En voor de komende editie heb ik persoonlijk met de burgemeester aan tafel gezeten om te overleggen. We laten het er niet bij zitten, al dus de directeur van het mediabedrijf. We laten deze uitzending ook nog contact met 538. Ewout de Jong, hartelijk dank. Gericht. Voor op de kranten ook veel over de Hema Taart En daar hoort u ook meer over. Na acht uur in het Radio 1 Journaal over die inmiddels wereldberoemde Klavoetie. Sport op Radio 1. Morgenavond om 7 uur de Eredivisie. NAC Vitesse. Kies ook deze inzet en is er de volgende avond. Roda EDV. ja, nummer 3 hoor. RKC Groningen. Kan die schieten nemen, ze het terug tot de kont is het. En om kwart voor negen Feyenoord NEC. En hij schiet hem, een... ja, net in. Op NOS Langs de Lijn, morgen van 7 tot 11. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.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 Results Count. Het Baderie Comfort. Een badkamer met een strak design voor ons. En afgeronde hoeken voor de kids. Het Baderie Comfort. De slimste vorm van genieten. Ontdek het zelf en bezoek de Baderie Showroom. Baderie. Uh, Lichtmetalen velgen, ingebouwde navigatie, leren bekleding natuurlijk. Als het over een nieuwe auto gaat, weet u precies wat u wilt. Maar weten u ook alles over de financiering ervan? Doe eerst een leningscan op abn slash lenen. Weten waarvoor u tekent. Dat is Lene Anonu. ABN AMRO. De bank Anonu. Let op. Geld lenen kost geld. Het Batterie komt voor. De fluisterstille whirlpool van Villeroy en Boch. Kijk op batterie.nl Stelt u zich eens voor. Uw hele wagenpark uitbesteedt tegen één vaste all-in-prijs. Zonder financiële verrassingen. En eenvoudiger. En vanaf 50 auto's altijd goedkoper dan uw huidige wagenpark. Bij Liesplan kan het.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 Dit is Radio 1.